11 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Volgens de behandelend artsen van prins Frizo is er sinds gisteren geen verandering opgetreden in zijn situatie. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Sinds gisterenmiddag ligt de prins in het ziekenhuis, nadat prins Frizo door een lawine bedolven werd. In Innsbroek bij het ziekenhuis is al de hele ochtend verslaggever Menno Reemeyer. Menno, het gaat dus niet beter met de prins. Nee, stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Eigenlijk dezelfde mededeling die we gisteren aan het eind van de middag kregen. De RVD voegde nog aan toe dat de prins een rustige nacht heeft doorgebracht. En wordt verzorgd door een team van specialisten. Behandeld wordt hij op de trauma-intensive care hier van het Universiteitsziekenhuis in Innsbruck. Ja, eerder zei hij nog dat de koninklijke familie in leg is. Zijn zij inmiddels al naar Innsbruck toe? Uh, ze worden aan het begin van de middag, zo rond half één, worden een aantal leden van de koninklijke familie, uh, niet nader genoemd wie dat zullen zijn, worden hier bij het ziekenhuis verwacht. Ja, en de Oostenrijkse politie heeft verteld dat ze onderzoek gaan doen, maar waarna precies? Ja, ze gaan onderzoek doen of er sprake is van nalatigheid door de prins. Vaststaat is dat hij buiten de piste is gaan skiën. Dat er een lawine is veroorzaakt, wellicht door hemzelf. Dat moet allemaal worden vastgesteld. Hij is daarbij gewond geraakt. Uh, dus of er sprake is van nalatigheid, waardoor zwaar uh, lichamelijk letsel is opgetreden. Hulpdiensten zijn ingeschakeld. Uh, en daar zijn ze in uh, de Alpenlanden uh, zeer fel op. Uh, weet ik ook uh, uh, als, als, als wintersporter hier in Oostenrijk... Als je de fout ingaat op een, op een piste, dan kun je een onderzoek van de, van de politie verwachten. Oké, okay, Menno Reemmeijer in Innsbruck. dank je wel. Een behandelende arts van Prins Frieso heeft tegen NRC Handelsblad gezegd... dat de prins geen schedelbasisfractuur heeft. Het probleem is volgens hem de ademnood waarin Frizo verkeerde, nadat hij was bedolven onder de lawine. Aan zijn lichaam zou hij verder geen verwondingen hebben. De prins lag gisteren zo'n 20 minuten onder de sneeuw toen hij werd gered. NRC-redacteur Jannetje Koelewijn sprak in Innsbroek toevallig met de behandelend artsen omdat haar man neurochirurg is. Behandelend arts, althans één van de natuurlijk. Hij had naar de scan gekeken en zag dat er nog geen zwelling was. En dat bordje nog moet ik meteen doorstrepen. Er was geen zwelling te zien. Als het brein gaat zwellen en zeker als dat al snel gebeurt... dan is dat heel slecht nieuws. Als het niet zwelt, dan is dat redelijk positief nieuws. En hij wordt voorlopig in slaap gehouden. En dan na een tijdje zal gekeken worden of er schade is. Vandaag wordt er nog een MRI-scan gemaakt... zou de behandelend arts tegen haar hebben gezegd. De onrust in de PvdA rond partijleider Cohen is nog niet weg. Uit een rondgang van de NOS komt naar voren dat een groot deel van de fractie de positie van Cohen in de lucht laat hangen. en dat er geen massaal vertrouwen is. Verslaggever Wilco Boom over de fractievergadering van donderdag. Daarbij hebben enkele fractieleden het vertrouwen in Cohen ook gewoon ronduit opgezegd. Enkele anderen hebben het vertrouwen juist wel uitgesproken, maar de grote meerderheid in de fractie, en dat zeggen heel veel mensen na afloop, laat dat de vraag of er vertrouwen is gewoon boven de uh, markt hangen. Ze laten het een beetje zweven. Ze zeggen, Job, het is aan jou. Maar dat is natuurlijk iets anders dan vertrouwen in de partijleider. De PvdA doet het al tijden, slecht in de peilingen, terwijl de SP juist goed scoort. De discussie over de positie van Cohen leidde donderdag op... na een interview met de PvdA-voerman in Trouw. Daarin zei hij dat de PvdA overeenkomsten heeft met de SP. Fractielid Timmermans stuurde daarover een kritische mail. Later zei Cohen dat de hele fractie achter hem staat... en volgens Timmermans staan de neuzen weer dezelfde kant op. De benzineprijs heeft opnieuw een nieuw record bereikt. Voor een liter benzine moet nu net iets meer dan 1,79 euro worden betaald. Dat is een fractie hoger dan gisteren toen ook al een record werd bereikt. Volgens consumentencollectief United Consumers zijn er een aantal belangrijke oorzaken voor de prijsstijging. Het betekent dat wij eigenlijk uh, nog steeds uh, veel behoefte hebben aan benzine. En uh, bereid zijn daar veel voor te betalen. En uh, de landen die produceren vragen er veel geld voor. En, en dus gaat die prijs als wij steeds meer verbruiken. Want vergeet niet, in Nederland verbruiken we misschien wel gelijke hoeveelheden benzine. Maar de rest van de wereld neemt de vraag alleen maar toe. En dat drijft de prijs op. Sinds het begin dit jaar volgt record op record. Ook een liter LPG kost nu met bijna 89 cent meer dan ooit. Diesel is met bijna 1,5 euro voor een liter niet ver verwijderd van het record uit juli 2008.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 De werkgevers hebben tot juli 2014 in verschillende stappen ruim 5% loonsverhoging geboden. Maandag wordt daarover verder onderhandeld. Het weer nog. Het is bewolkt. Er valt soms regen of motregen. Later kan het flink gaan regenen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is met 10 graden best zacht. Morgen winterse buien. Temperatuur kan dan tot het vriespunt dalen en buiten de buien om worden te graad op 5. Vanaf maandag veel zon.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen, vandaag zonder Margriet Vromans. Drie gasten aan tafel. Thijs Beerman, de nummer 1 van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Jaap Smit, de voorzitter van vakcentrale CMV. En de financieel specialist van D66 in de Tweede Kamer, Wouter Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en uiteraard berichten wij, als er nieuws is, over Prins Friso. Zo is altijd uh, de kranten van vandaag. Nou ja, uh, uh, alle voorpagina's en ook verder in de krant uitvoerige berichtgeving over het drama uh, rond Prins Frizo. Uh, misschien wel aardig om dat een u even te vragen, meneer Smit. Uh, u bent nu... Uh, uh, de baas bij het CNV, maar u was ooit ook uh, directeur van slachtofferhulp. Klopt. En u weet bij uitstek uh, uh, wat slachtoffers en ook familieleden van een slachtoffer voelen en wat je moet doen. Wat voor gedachten heeft u bij het nieuws wat we nu volgen? Nou, het is natuurlijk allereerst de enorme schrik dat zoiets gebeurt. En uh, ja, dan is het de onzekerheid van hoe, dat, ja, hoe, dat gaat, uh, hoe, dat, hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen. Um, en ik denk dat het uh, dan heel belangrijk is dat je steun bij elkaar zoekt. Uh, niet te veel uh, met de buitenwereld te maken hebt, maar gewoon wel de steun bij elkaar zoekt. En uh, ja, meer kan ik er nu niet van zeggen. Dat is, uh, wij waren als, als slachtoffer op Nederland werden we vaak betrokken van, als het duidelijk was wat er gebeurd was. Uh, dan was er vaak de eerste opvang van omstanders of uh, familieleden. Uh, het zullen ongetwijfeld mensen zijn in de buurt van de koninklijke familie die daar. Dat zullen mensen uit hun eigen nabijheid zijn. Maar steun zoeken bij elkaar en hopen en bidden dat het goed komt. Ja, want je zit gewoon te wachten. Ja. En bidden ook, daar heeft u ook verstand van... want u bent ook nog dominee geweest, Ja, komt alles bij elkaar, ja. Misschien een wat politieker kantje daaraan, meneer Koolmees. Gisteren was de persconferentie van premier Rutte... naar de ministerraad, zoals dat elke vrijdag is... En eigenlijk uh, had hij niet zoveel zin iets over dat nieuws te zeggen. En uh, deed hij daar een beetje typisch over en zei hij... ja, met de koningin is niks aan de hand. Hoe kijkt u daar naar nou terug naar zo'n... Ja, ik, zat, ik zat toevallig te kijken gisteren naar de persconferentie van de minister-president... En... Uh, het begon iets later, uh, was iets, iets van vertraging. Het ging alleen over, over bezuinigingen, over de, de tegenvallers op de begroting. En plotseling zag je dat dat nieuws binnenkwam bij de journalisten... en vragen gingen stellen en dat Rutte helemaal geen zin had om antwoord te geven. En, uh, en gedurende de persconferentie zei het is niet de koningin, het is ook niet de kroonprins... en meer wil ik er niet over vertellen. En zelfs een beetje geïrriteerd werd toen het doorgevraagd werd. En dat was ook de eerste keer dat ik, dat ik het hoorde, dat ik het nieuws ja. hoorde. Ja. Of dat ik hoorde dat er iets aan de hand was. Ja. Maar je, je zag dat het uh, heel, heel gevoelig was. En had uh, absoluut geen zin had om daarover te praten. Ja, er hangt altijd iets ongemakkelijks uh, als er iets met het Koninklijke Huis gebeurt. Uh, pro proef je dat ook zo, meneer Berman? Nee, ik, geloof dat, ik vind dat dit nieuws redelijk heel snel is doorgekomen... en dat er heel adequaat is gereageerd in de media. Iedereen is langzamerhand overgevoerd met nieuws over dit ja. verschrikkelijke ongeluk. Ja. Maar goed, het feit is uh, dat uh, prins Friso uh, geen lid van het Koninklijk Huis... maar behoort tot de Koninklijke familie... en dan valt hij niet onder een ministeriële verantwoordelijkheid. Dus de RVD, de Rijksvoorlichting, gaat er niet over. Uh, de familie gaat er zelf over. Maar ja, we hebben er toch allemaal mee te maken... Ja, maar ik geloof niet dat je heel moeilijk moet gaan doen... over het feit dat de RVD zich hierover buigt in een berichtgeving. Nou ja, ik doe er niet moeilijk over. Maar ik denk eerder <laughs> dat men in Den Haag er een beetje moeilijk over doet... omdat de berichtgeving niet helemaal past in het huidige tijdsgevricht. Hè? Nou, dat zal wel. Maar het gaat er allereerst om dat het goed komt met die jongen. En... Uh... Met de Prins. En hoe die berichtgeving in Den Haag wordt georganiseerd, dat zoeken ze daar maar uit. Oké, okay, goed. <lacht> uh, nou ja, wij blijven hoe dan ook, <lacht> uh, uh, hoe dan ook uh, alert. Ik heb het al gezegd, als er nieuws is, dan zult u dat op deze zender en ook in onze uitzending horen. Nou ja, dan uh, van een heel andere orde, hoewel. Het heeft veel met uh, in, in dit geval met de staatshoofd te maken, namelijk uh, ons belangrijkste buurland, namelijk Duitsland. Dat is voor ons op alle mogelijke manieren heel erg belangrijk. Daar is de president uh, afgetreden. Het staat wel in alle kanten, niet op de voorpagina's. Maar het is toch wel heel, uh, heel opmerkelijk. Uh, meneer Berman, u heeft in uw, uw fractie uh, in het Europese parlement uh, ook veel Duits. Duitsers. Ik kan me voorstellen dat daar ook uh, uh, over wordt gesproken. Het is nogal wat als iemand opstapt. Ja, en tegelijkertijd aan de integriteit van een politicus mag nooit getwijfeld worden. En als iemand stelselmatig cadeaus aanneemt van aannemers... op reis gaat op kosten van anderen, dan ga je twijfelen aan de integriteit. Daar wordt nu onderzoek naar verricht, dus moest hij aftreden. Hij had geen enkele andere keuze, het is ook de juiste keuze. Ja, Gaat men daar, uh, voor zover u dat uh, kan beoordelen in Duitsland... Uh, uh, krachtig mee om, dat bij twijfel echt uh, het ophoepelen is. Hij deed er wel lang over, geloof ik. Ik vond het er heel lang over deed. Hij heeft ook echt geprobeerd zich te verweren... door het nieuws zo lang mogelijk stil te houden... door, door media kennelijk te bedreigen, laat ik mij vertellen, uit de media. <laughs> uh, daar is geen houden aan aan het overhaal. verhaal. Wegwezen. In het ja. belang van de democratie zelf. Meneer ja. mensen, het is wel... Uh, als je zo hoog zit, president bent, je hebt één accafietje dan uh, is het zoeklicht wel op je gericht, hè? Ja, we hebben één akkefietje. Volgens mij was het een, een reeks aan akkefietjes... die uiteindelijk hebben geleid tot zijn aftreden. En gisteren was hij uh, heel strijdbaar, zag ik, uh, op de persconferentie. Hij uh, ging zijn onschuld aantonen. Hij ging laten zien dat het niet waar was, maar... Uh, ja, een uh, aantal maanden zijn er dus van dit soort berichten... het begon inderdaad met een ruzie in de toen volgens mij. Een aantal maanden zijn er al berichten van, van, van corruptie, vriendjespolitiek. Dat, ja, dat, dat kan je niet hebben als president. En een, er kan geen twijfel zijn aan de integriteit van een, van een president. Dus ja. ik denk dat het verstandig is dat hij afgetreden is. Ja. Hij zal niet spreken op uh, 5 mei. Dat zou een, een, een, toch wel een unieke gebeurtenis zijn in Nederland. Dat de Duitse uh, president hier een toespraak zou houden. Dat gaat niet, uh, niet door. Um, terecht uh, lijkt me meneer Smit. Als er geen president meer is helemaal. Maar uh, nee. uh, ja, ik denk dat het de enige juiste keuzes die hij heeft kunnen maken. En we praten over Nou, Een akkefietje dat is iets kleins. Maar als het echt gaat om je integriteit. Ja, een, iemand in zo'n positie moet wat dat betreft gewoon zijn. Ja, heeft u in uw rol als directeur bij slachtofferhulp wel eens hulp moeten geven... aan mensen die heel hoog zaten en vervolgens heel diep vielen? <laughs> uh, dat weet ik niet meer. teams. Nee. Ja. Ja. Ja. Maar goed, het is wellicht wel een niche, een gat in de markt. Ja. Ja. Oké, okay, laten we het uh, tot zover bij de krant houden. Weekoverzicht. De week begon met de Polen-kwestie. Wij herinneren ons nog de voedseltransporten zo'n 30 jaar geleden. Als dank zijn de Polen nu naar ons gekomen... om asperges te steken, aardbeien te plukken en keukens te verbouwen. Maar de relatie staat onder druk. De Roos, Ik ben zo trots op die website. Meer dan 40.000 reacties. En, en, ja, wij gaan daarmee door wat iedereen in de wereld ook roept. De kwestie werd uitvoerig in de Tweede Kamer besproken. Uh, <coughs> uh, <coughs> Nederland heeft, euh, heeft euh, inderdaad euh, euh, via de, via de euh, ambassadeur euh, euh, de de de mensenrechtenambassadeur euh, inderdaad ook. Euh, euh, de meldlastige Polen aan-website is bedacht door de gedoogpartner. En dat maakt het voor het kabinet een beetje lastig. Liever ruzie met de Polen dan met de PVV. Hij gooit af en toe een groot stuk groot vlees de Arena in... en dan springt iedereen erbovenop. De premier had er geen zin in. De Kamer kreeg hem niet aan de praat. Maar gaf hem, omdat hij jarig was, wel een cadeau. Een duikbril en een snorkel. Want we zijn weer getuige kunnen zijn van zijn favoriete hobby... namelijk wegduiken, zojuist in het Vragenuur was er verder rumoer bij de Partij van de Arbeid. Er was een boze mail gestuurd. Nou, bonje. Kijk, er zijn mensen die gewoon zo'n mail versturen... en die komen naar buiten toe en dat gebeurt. En u weet, als ze zeggen dat er niks aan de hand is... iedereen het goed met elkaar kan vinden... en men het eens is over de ko koers, dan is er dus grote hijza. Het ging trouwens over een interview... met de PvdA-voorzitter en de partijleider. En vooral de partijleider vinden ze allemaal heel aardig. Nou, dan weet je het wel. Met beide heb ik uh, gesproken... En we komen tot de conclusie dat we op een heleboel dingen precies hetzelfde denken. Daar zullen altijd wel verschillen in zitten. Maar over de koers ja. uh, zijn we het eens dat er geen sprake is van een koerswijziging. En dan is er dus de recessie. En bij recessie horen bezuinigingen. Waarop en wanneer is nog niet duidelijk, maar de messen worden geslepen. De tijden dat het CDA bepaalde eh, hoe wij hun verkiezingsprogramma gaan uitvoeren... u weet ooit hadden ze 50 of meer dan 50 zetels, die zijn echt voorbij. En eh, wat mij betreft eh, krijgt het CDA ook 0,0 hervormingen... als we niet eerst fors gaan snijden in de ontwikkelingshulp. Lag deze week staatssecretaris Bleker onder vuur. Dat vond hij niet leuk, maar inmiddels heeft hij een olifantenhuid gekregen... zo heeft hij laten weten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 Tros, Radio 1. 17 minuten over 11, en u luistert naar Tros Kamerbreed. En tot 12 uur praten we met Jaap Smit, CNV-voorzitter, Thijs Berman, Partij van de Arbeid, Europarlementariër, en Wouter Koolmeester, financiële specialist in de Tweede Kamer voor D66. En uiteraard, als er nieuws is over Prins Frizo... dan hoort u dat op deze zender en ook in dit uur. Ja, we praten over Europa natuurlijk, de recessie, de bezuinigingen. Eh, wat er wel kan en wat er niet kan... en wat er wel moet en wat er niet moet op dat terrein. Maar eh, toch eerst even aan u, meneer Berman. U bent eh, een belangrijke eh, partij van de arbeidspoliticus. Eh, de kranten staan eh, toch ook wel heel erg vol... Met uh, uw grote leider, Job Cohen. En volgens mij is het hartstikke naar als je op zaterdagochtend zo de kranten open uh, slaat. En er staat, uh, uh, hoe lang duurt het nog? <laughs> en uh, de telegraaf heb ik hier voor me. Uh, Job niet, maar wie wel. En daar een politieke moord kun je maar één keer plegen. Uh, maar voor de koppen gisteren ook al niet leuk hoor. Ja, nou ja, goed, u maakt het niet minder erg daarmee. Nee, um, wat doet dat met je? Hoe erg vindt u dat? Want u bent wel de vertegenwoordiger ook van die partij. Ik vind dat erg, omdat ik kan me voorstellen... dat er allerlei uh, zenuwen ontstaan in de partij... als we slecht staan in de peilingen. Maar ondertussen is er alle reden om vol zelfbewustzijn... sociaal te zijn in de PvdA. Wij staan voor die sociale aanpak van de crisis in de Europese Unie. Dus we hebben ontzettend veel kritiek op die rechtse regeringsleiders... die deze crisis alleen maar verergeren. De recessie neemt toe, de werkloosheid neemt toe. Wij weten hoe je daar beter uit kan komen. Op dit moment worden de Grieken een ontwikkelingsland. Ja, en... Hebben we dat gewild? Nee. Wij hebben daar een ander antwoord op. Ik vind dat je dat vol zelfbewustzijn kan uitstralen. En dat gaat ook over de kritiek die we op dit re deze regering hebben. Dus ik vind dat we gewoon moeten kijken naar waar we voor staan... en daar heel zelfbewust en sterk voor moeten opkomen. Ja, dan wat... hervind je ook je eigen kiezers, want dan ben je overtuigend. Ja, wat is er dan mis in uw partij dat het daar niet over gaat... en dat het over de partijleider gaat? Nee hoor, als je kijkt naar de gemeenteraden, daar telt dat niet. Dus als je kijkt naar de provincie, daar telt dat niet. Als je kijkt naar de kamerfractie, kennelijk is daar nu discussie. Nou, dat is niet zo raar, dat mag best discussie zijn. Ja, maar wat is er mis in uw partij dat het uh, bijna elke week over uw partijleider gaat en dat er getwijfeld wordt aan zijn positie? Ik denk wat er mis is in de partij, dat is de onzekerheid die ontstaat omdat de sociaaldemocratie in heel, heel Europa in een verschrikkelijk dilemma verkeert. Het maken van schulden is niet links of rechts, is gewoon dom. En tegelijkertijd wil je een... Een staat die opkomt voor de zwakste in de samenleving. Wil je sociale zekerheid overeind houden? Wil je dat de Grieken werkgelegenheid vinden in plaats van de bedelstaf? Dat is een verschrikkelijk dilemma, want je kunt, moeilijk, je kunt heel erg moeilijk dat, dat midden vinden tussen aan de ene kant bezuinigen en aan de andere kant de noodzaak tot investeren in onze toekomst. Dat is waar we mee bezig zijn. En dan kun je natuurlijk alles weigeren, zoals de partij ter linkerzijde van de PvdA doet. En dan L lijkt het alsof je. Partij is dat? Uh, weet ik weet niet meer. Hoe heet je ook weer? Ja, de SP. Nou, oh, ja. dat is ja. bij u, uw partij een heel bekende partner Precies. hoor. Want daar gaat het uh -huh. namelijk ja, om. Ja, natuurlijk, daar gaat het om. Dan kun je. Je kunt je dus de kont tegen de krip gooien en zeggen, wij weigeren elke grote verandering. Maar dan denk ik dat je op de langere termijn niet sociaal bent. Ja, dus uh, daarmee zegt u eigenlijk dat uh, uw partij niet zo moet aanschurken tegen de SP. Wij staan naast de SP en in de gemeenteraden. Dat? We staan naast de SP in ons verzet tegen deze regering... die de meest kille bezuinigingen doorvoert sinds 1945. Maar wat dat betreft is er geen enkel probleem. We vinden ze vaak genoeg, ook in het Europees parlement. Maar er zijn ook verschillen. En die hoef je niet onder stoelen of banken te steken. Dat betekent niet dat je gaat aanschurken. Dat betekent niet dat je verder weg gaat. Je hebt je eigen karakter, je eigen identiteit als partij. En hou dat vooral. Ja. Wat is het probleem? Ja. Wat is er mis met uw partijleider? Als we één zetel er meer, meer hadden gehad, hè? dan was Job, nu, Job Cohen nu de premier. En dan zei iedereen, wat hebben we toch een prettige, rustige premier... die met overzicht hier regeert, ondanks het feit... dat we zo'n sterk, sterke en schreeuwende PVV naast ons hebben. Hij laat zich niet omverblazen. Ja, u heeft de ene Kijk, zetel te We hebben die ene gehad. zetel niet gekregen. Nou, dat is nou jammer. En nu gaan we opeens roepen, Job, is toch niet helemaal de goeie? Ik vind het echt belachelijk. Zullen we daar maar gewoon mee ophouden? Vind ik echt, hoor. Ik vind het namelijk heel oppervlakkig. Ik werd gisteren gebeld door een, een collega van u uh, van een andere omroep. die me buitengewoon heigerig en gehaast wil, uh, wilde uithoren. over de vraag. wat ik van Job Cohen vond. Ja, ik heb maar. op een gegeven moment heb ik het gesprek maar beëindigd. want daar gaat het niet over. Nee, maar hij is wel de nummer één. en hij ligt wel onder vuur. en ja. men vindt hem niet goed. en als je zulke krantenkoppen hebt. dan heb je daar toch mee te maken. Dus je kan niet zeggen dat het nergens over gaat. Ja, maar dan, creëert, dan creëer je dus met elkaar. in je eigen onzekerheid. je eigen werkelijkheid. Nou, dat is handig, zeg. Laten we aan het werk gaan, laten we gewoon ons eigen zelfbewustzijn hebben als PvdA. Zeggen dat, we op, dat wij opkomen voor een andere uitweg uit deze crisis en dat die er ook is. Er is niks aan de hand met uw partij? Er is iets aan de hand met de sociaaldemocratie in Europa. Er is iets aan de hand met de eurocrisis. Er is iets aan de hand met de financiële markten die we niet kunnen bedwingen... als we niet kiezen voor Europese samenwerking. En Dat vind ik het grootste verschil met de SP. Ja, en is er iets aan de hand met uw partijleider? Nee, ik vind van niet. Ja... Denkt u dat het een voorstelbare gedachte van mij is dat u de enige bent die dat denkt? <laughs> oh, God. Kees Boonman. Ja, dat wat, ben ik. Wat zijn dat toch aardige vragen? Ik. <laughs> de enige. Nee. Ik denk dat. Je misschien kan zeggen, maar daarin is Job dus alleen maar de uiting van wat er in de partij aan de hand is. Dat Job de twijfel uit, die er in de partij wel leeft, over de manier waarop we uit deze crisis kunnen komen. Dat is een debat. Maar niet alleen in de sociaal in Nederland. Ook in Duitsland en in Frankrijk. Precies hetzelfde. En ik, nou ja, nogmaals, ik roep op tot dat zelfbewustzijn. Ja, dus de schuld ligt eigenlijk meer bij de crisis dan wat er in uw partij zelf intern aan de hand is. Oh, nee, nee, nee. Je moet altijd de schuld bij jezelf zoeken. Toch? Namelijk bij de partij zelf. Natuurlijk, intern moeten wij daarover praten. Maar, maar we gaan, nee, gaan natuurlijk nooit een crisis van de PvdA's... nooit de schuld van de crisis die, die door de bank is veroorzaakt. Ben je gek? Hm. Natuurlijk niet. Hoe lang heeft uh, Job Cohen nog, denkt u? Zo, weet je? Als Een paar jaar geleden leider. zat ik met Mark Rutte koffie te drinken... tegenover Attenema in Amsterdam en het ging heel slecht met de VVD. Waar, waar Mark Rutte nu zit... en dat hij uit dat dal is gekomen dat de, P, de VVD hem niet liet vallen... Dat gun ik Mark Rutte enorm, persoonlijk. Ik vind het een rot kabinet waar hij voor zit. Maar ik gun het hem zelf enorm dat hij daar ja. is uitgekomen. En ik gun het precies zo Job Kohen dat hij er ook op die manier uitkomt. Ja. Naar is het even zo goed wel. Ja, ja. Het is natuurlijk niet leuk als je, dit, als je dat meemaakt. Maar ik vind werkelijk dat we Job die tijd moeten geven. Ja. Oké, okay, um, uh, meneer Smit, het gaat hoe dan ook bij de uh, sociaaldemocraten over uh, de koers de ideologie of het gebrek daaraan. Zeker. U zit uh, uh, binnen de vakbeweging. Als er nou één sector is waar uh, zij ook zoveel moeite hebben... met de koers, waar staan we en waartoe zijn wij op aarde? Waar u bij uitstek als dominee ook. Misschien het was, was het uh, dat ben ik nu niet meer. Nou, ja, ik dacht dat je dat altijd voor je hele leven bleef. Ja, maar dat misschien een, deze wil, ja. Ja, een uh, gedachte bij heeft. Maar goed, dat is bij u ook aan de hand. Die ja. zoektocht. Wij zijn, ja, maar veel klassieke instituten zijn op dit moment, dus politieke partijen ook, zijn op zoek naar. wat is onze positie nu in deze sterk veranderende samenleving? Dus op zich schrik ik er niet van. Ik vind het ook een tijd van kansen. Maar, maar herkent, wel... u, herkent u het probleem waar ook zo'n partijleider bij de Partij van de Arbeid voor nou, staat? wat ik herken, luistert naar Thijs Berman en, en, uh, en u. Kijk, het probleem met Job Cohen, of het soort een probleem is. Maar het is een hele. wat ik knap van hem vind, is dat hij zich niet laat verleiden om in one-liners voortdurend boe te roepen... en we zijn tegen. Uh, dat doet uh, naar mijn idee de SP uh, nogal sterk en aan de andere kant de PVV. Het is een ingewikkelde tijd, anders kan ik er niet van maken. Dus we staan voor hele ingewikkelde keuzes, bij hele ingewikkelde problemen. Uh, we leven tegelijkertijd in een tijd waarin nuance uh, bijna niet gehoord mag worden. Je moet in 140 tekens kunnen zeggen dat je de mordekers tegen bent of het geweldig vindt. Precies. Dat doet hij dus niet. Ik moet zeggen dat ik zelf als vakbondsman ook wel eens in diezelfde klem uh, me, me voel zitten. Van het makkelijkste is om voortdurend te zeggen we zijn tegen. Ik maak in, in intern wel eens de grap bij CNV als... Er, gevraagd wat Jaap, wat vind je van? Ik sta nou gewoon tegen. Dat is het handigste. Lachen ze dan? Ja, dan lachen ze. Dan snappen ze <lacht> ook het idee wat ik bedoel. Nee, we, maar we leven in een tijd waarin je gewoon echt je kop erbij moet houden en bereid moet zijn om over je eigen belang heen te stappen in het belang van het algemeen uh, welzijn en keuzes moet maken. En dat, niks is zo gemakkelijk als nu alleen maar in one-liners roepen dit is niks, uh, 65 moet 65 blijven. Ja, dat gaat erin als koek, ja. maar dan lossen we het probleem er op. Ja, maar mensen die zien dat hun uh, pensioen, waar we zo ook uh, over uh, gaan praten, en, uh, omlaag gaat. Als mensen zien dat er een enorme crisis in Europa is, ook politiek. En mensen zien dat hun baan op het spel staat. Dan willen ze, nou ja, misschien dan niet in 140 tekens, maar wel een helder antwoord dat hebben. Wat gaat u daaraan doen? Dat ben ik met u mee eens. En dat antwoord, dat heeft nee. u blijkbaar niet. Nou, nou, of ik dat persoonlijk het antwoord heb. Of de, de, nou de vakbeweging. ja, persoonlijk is misschien ja. ook leuk om te horen. Maar als vakbeweging heeft u er blijkbaar niet. van anders zouden mensen massaal eh, zich gaan aanmelden als lid. Oh, daar geloof ik helemaal niks van. Oh. Ik geloof dat het, zeg maar, het probleem het is, van de vakbeweging niet is... dat zo te weinig aantrekkelijk is. We leven in een tijd waarin mensen überhaupt... En als ik met jonge mensen in gesprek ben, wat gelukkig veel gebeurt... Dan heb ik het er met een over. We leven in een tijd waarin het überhaupt een beetje uit de mode is. om je langjarig te committeren aan een vereniging of een organisatie. als een politieke partij, een omroepvereniging. een kerk of een, of een vakbeweging. Dat is een gegeven. Dus wat wij moeten doen. is zoeken naar manieren. om a. duidelijk te maken. hoe realiseer je dat een vakbeweging. juist in deze tijd van groot belang is. En wat zijn dan de manieren waarop we ook jou als jonge uh, generatie kunnen uh, hmm. binden aan, aan, aan de goede zaak? Ik heb laatst eens een stukje geschreven, dat heb ik dubbel dip genoemd. Niet de financiële dubbel dip, maar de eerste dip is dat er overal op de hele wereld, en ook in Europa en ook in Nederland, enorm geknaagd wordt aan de rechtspositie van de werker en de werknemer. Als we niet uitkijken, dan komen we terug in de tijd waarin de vakbeweging is ontstaan. Dat is de eerste dip. En de tweede dip, dat het gebeurt in een tijd waarin diezelfde werknemer of diezelfde werker er geen brood meer in ziet om zich stevig te organiseren. En denkt al twitterend met elkaar tot ingewikkelde akkoorden te komen. Nou, als die werker of werknemer daar geen brood meer in ziet... dan is mijn overtuiging dat gaat het om straks een brood kosten. Dat is mijn boodschap. En dan zeg ik tegen mijn achterban, pas je aan in de tijd. En tegen mijn voorban, dat zijn die mensen die de weg naar de vakbewegingen moeten vinden. Kom op, blijf niet aan de kant staan. En help mij die vakbeweging zo te hervormen dat jij er ook, dat jij er ook in thuis komt. Ja. Meneer Koolmees, u bent van D66. En D66 wordt eigenlijk nooit echt geteisterd door een... Uh... Een uh, ideologie in die zin, zo sterk als de sociaaldemocraten en uh, bij de vakbeweging. Bent u blij dat u niet als partij tegen links aanschurkt en uh, niet meegenomen wordt in de val van de Partij van de Arbeid? Nou, waar het volgens mij om gaat is dat er uh, geen helderheid is over de koers van de Partij van de Arbeid. En hetzelfde geldt eigenlijk ook bij de discussie over de vakbonden dat het eigenlijk uh, twee uh, zielen uh, in elkaar zitten. Uh, de ene deel van de Partij van de Arbeid wil, ziet het succes van de SP... Uh, ziet dat het goed doet in de peiling. Het tegenroepen en het 65 bij 65. En we hoeven niks te veranderen. we moeten alleen de hogere inkomens op extra belasten. Dat, dat, dat is populair blijkbaar. En dat deel van de Partij van de Arbeid trekt die kant op. En een ander deel van de Partij van de Arbeid denkt van... ja, inderdaad, dan moet er het is een ingewikkelde tijd. Er moeten ingewikkelde uh, compromissen worden gesloten... om, om hier uit te komen. En zo'nzelfde uh, dilemma zie je ook bij de, bij de, bij de vakbeweging bijvoorbeeld het pensioenakkoord, uh, ja. dat is ook zo'n zo compromis. Ja, we gaan langer doorwerken, maar we doen het pas in 2020. Ja. En D66 heeft heel heldere keuzes gemaakt als het gaat over, over hervormen. Wij vinden dat we inderdaad de economie moeten hervormen. En uh, dat vinden we al uh, een aantal jaren en dat blijven we steeds herhalen. Ja. En er is dus geen discussie over de koers bij ons. Ja, maar is, is, is het feit dat die twee gedachten bestaan binnen de vakbeweging en binnen ook de sociaaldemocratie of binnen links zou je ook kunnen zeggen. Uh, is dat ook ontstaan door uh, gebrek aan durf? Ja, dat vind ik wel. Omdat je bijvoorbeeld zo'n discussie over, over de pensioenleeftijd... of lange doorwerken... Uh, eigenlijk weten we al sinds de jaren 90... dat we met een vergrijzingsprobleem zitten. Eigenlijk weten we al dus decennia... dat we iets moeten gaan doen aan die pensioenleeftijd. En uh, uh, we gaan pas handelen... Als, als, als de druk heel hoog is... en de pensioenfondsen tekorten hebben... en de overheidsfinanciën vaar, uh, ver onder druk staan. D66 had in 2006 al... in het kiesprogramma staan. We moeten de pensioenleeftijd verhogen, en wel nu. En nu zie je dat... dat uh, uh, door die ja, economisch-populistische economisch onderstroom... dat elke keer die, die, die keuze... naar de toekomst wordt doorgeschoven... En de huidige generaties weer niet worden geraakt. En dat is, denk ik, gebrek aan durf. En dat zie je zeker bij de Partij van de Arbeid. Dat ze niet durven kiezen. Meneer Berman. ik wil toch wel even reageren. Ja, dat komt mooi uit. Dat een deel van onze kiezers zich moeilijk kan vinden in de keuzes die wij maken, dat is zichtbaar. Maar de keuzes zijn dus ook heel helder. Want de keuze is. Je kunt dat pensioen niet houden op 65 jaar, want anders moet je de pensioenen zelf verlagen of de premies eindeloos verhogen. Wat is dan je keuze? Nou, die hebben wij gemaakt. Uh, de keuze om de euro te redden, want het gaat niet over. De, de, want de Nederlandse economie hangt af van de Europese economie. Dat is een glasheldere keuze. Die kost ons wat. Want we moeten daarmee zeggen tegen ja. Mark Rutte: doe dat maar daar. Even een zijlijn. Hopende de, dat de luisteraar dat kan volgen. U noemt nou die euro bijvoorbeeld. Aanstaande maandag komen de ministers van Financiën bij elkaar. Ja. En ook als je alle buitenlandse kranten leest, dan valt er één ding op: dat vooral ja. Nederland, samen met uh, Finland, maar vooral Nederland heel veel tegen is om op dit moment die Grieken te helpen... en misschien wel dat hele akkoord met de Grieken uh, op te blazen. Dus in die zin, die, die zo ja, makkelijk ik, ligt het allemaal niet. Nee, maar ik vind ook dat Jan Kees de Jager een, een, een, een negatieve rol speelt... in dit hele proces. Hij vertraagt zaken op een manier die ongezond is voor onze eigen economie. Dat moet hij helemaal niet doen. Nou, en u bent daar duidelijk in als Wij zijn nou daar uit. heel duidelijk in. En ik, toch nog even iets ja? Dat betekent nee? niet okay, dat ik het eens ben met de aanpak van die 24 van de 27 regeringen die 24 regeringsleiders, die conservatief en liberaal zijn. Want hun aanpak is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En laten, laten de Griekse economie maar in de goot zakken. Dat is hun keuze. Ik heb een hele andere keuze. Maar die keuze kan ik niet opleggen. Ik ben een democrat, we hebben de meerderheid niet. Wat ik wel kan, is in ieder geval, in ieder geval dat kleine beetje volgen... waar ze de euro overeind houden. Want daar hangt onze economie van af. Ja, beseffen wij overigens wel uh, in Nederland voldoende... Uh, zo in Brussel en Straatsburg zittende... Uh, hoe ernstig wij kunnen en gaan leiden... Uh, van die eurocrisis en Griekenland in het bijzonder? Ik laat mij uitleggen dat in Nederland... alleen 100.000 banen afhangen van onze handel met Italië. Hm. Laat de zaken uit elkaar vallen. Dan gaan niet al die honderdduizend banen weg. Maar die komen natuurlijk wel voor een deel op de tocht te staan. Dat is de, het effect wat het uiteenvallen van deze eurozone zou hebben... op de Nederlandse ja. economie. Dat wil je helemaal niet laten gebeuren. En dat is dus de keuze van de PvdA. En die is glashelder in ja. tegenstelling tot wat Wouter wat Koolmeer zei. Ja, maar als nou, hij, mag ik daarop ja, reageren zo meteen? Ja, zometeen, ja. maar wel voor twaalf uur inderdaad. Ja. Maar um, uh, <laughs> meneer Berman, uh, toch nog even. Als we het over keuzes hebben en, en uh, proberen in 140 tekens dat te zeggen. Ja. Um, als mensen aan u vragen van... Er moet bezuinigd worden, dat is een feit, want er is een crisis. Waar zou u dan vinden dat de Partij van de Arbeid voor zou moeten staan... om te bezuinigen of om te hervormen? Ik denk dat je in ieder geval moet kiezen voor het redden van dat persoonsgebonden budget. Want dat is een asociaal verhaal. Nou ja, die ESF kan natuurlijk wel af. Die ESF kan eraf. af. Ja, er moet de WW verkort worden, de werkloosheidsuitkering. Ik zit niet in de Tweede Kamer, die gaat daarover. Nee, maar Ik kan gewoon een, een mening als... Partijlid, een politiek bewuste burger. Ik denk dat je mensen niet de angst moet aanjagen dat hun koopkracht eraan gaat als ze hun baan verliezen. Ik denk dat, dat je daar verschrikkelijk voorzichtig. En mee het ontslagrecht moet ontslag men verenigen. En het ontslagrecht aanpakken, waar D66 altijd zo. Het ontslagrecht voortleid. aanpakken lost de crisis niet op en, en doet de werkgelegenheid ook niet stijgen in Nederland. Ik geloof helemaal niet dat het een goed idee is. En nog minder goed idee is trouwens om het stakingsrecht aan te pakken, waar in Brussel plannen voor leven. Daar zal ik me ook heel voorstellen. En er wordt er in Nederland helemaal nooit gestaakt. Oh. Bijna. Nee, maar ik wil ook niet dat dat recht wordt aangepakt. Meneer Smit, dat is toch wel heel braaf, rustig vakbondsland in Duitsland. Trouwens, in Berlijn. De schoonmakers staken ja. nu en, en terecht. Dus oh, ja, dat, een grote zwaar, dat heb ik inderdaad hier gezien vandaag. Ja. Het woord braaf zou ik niet willen gebruiken. Ik zeg altijd: aan hoe zuidelijker je kijkt in Europa, hoe groter de tegenstellingen tussen partijen, sociale partners en, en overheden zijn, hoe groter de puinhoop. Dus ik zou ons maar een beetje gelukkig prijzen met het feit dat hier een redelijke vakbond zit... die uh, als het nodig is uh, een stevige strijd uh, uh, aangaat. Maar bereid is om aan tafel te gaan zitten. Dat wordt tegenwoordig wat minder gewaardeerd dan vroeger. Maar dat is wel het recept voor oplossingen. Ja, maar u staat wel ook voor de vraag... Uh, ja. waar, waar moeten wij straks oh. voor zijn? Ja. Of waar moeten wij straks onder de uh, werknemers de bescherming tegen zijn? Ja, ik had die vraag ook wel een beetje verwacht. Oké, okay, uh, nou dat uh, komt er mooi uit. Het zitten we helemaal op één lijn. Precies. Uh, we hebben net een onderzoek gedaan onder onze leden... met een enquête met een aantal vragen over mogelijke nieuwe bezuinigingen. De respons was hoog. Dat vond ik mooi om te merken. Ruim ja. 20.000 mensen hebben daarop gereageerd. En wat Als je naar mijn achterban, naar de CNV achterban kijkt... zie je dat mensen heel goed in de gaten hebben... dat wij in een situatie zijn waarin bezuinigingen noodzakelijk zijn. Dan is de volgende vraag waarop dan? Ja. Wat je ziet is dat mensen bereid zijn om zich neer te leggen... bij een, een, een gematigde loonontwikkeling. En dat hebben we ook in onze looners gezegd. Kijk waar de ruimte zit. Gebruikt u ruimte op een verstandige manier. En waar geen ruimte is... Leg je daar maar neer. Nou, leggen we dat even mensen... meteen va vast. Hè? Want de Bernard Wientjes, de, de, de werkgeversvoorzitter... die pleit voor een grote nul. Ja, uh, dat hebben wij dus uh... niet gezegd. Nee, maar heel weinig meer dan nul vinden uw leden niet zo erg. Wat ik zeg is dat mensen uit het, onderzo uit het onderzoek blijkt... dat mensen bereid zijn om daar een offer voor te brengen. Als dat maar uh, duidelijk wordt dat we dan niet verder bezuinigen... op juist de, de, de meest kwetsbare in de samenleving... He, dus niet weer die enorme uh, uh, maatregelen, wetwerken naar nee. vermogen... en uh, waar mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt het meest door getroffen worden. Dus mensen zijn bereid om een gematigde uh, uh, ontwikkeling verder door... of een pas op de plaats nee. te maken. Dat is geen nullijn als het maar gepaard gaat met, uh, met een aantal maatregelen... die juist die mensen waar ik het net over had niet treffen. Ja, maar ze vinden waarschijnlijk nog wel meer. Hè? Vinden, vinden uw leden bijvoorbeeld dat de WW minder lang mag duren... en dat het ontslagrecht echt wel ter discussie mag staan... of gaan uw leden zover niet? Mijn stelling is, en dat, dat roep ik eigenlijk overal... ja, wij moeten met elkaar praten over hervorming op de arbeidsmarkt. Ik ben het dus niet eens met het beeld van de vakbeweging die alles tegenhoudt. Sinds de anderhalf jaar dat ik nu voorzitter ben van het CNV roep ik zelf voortdurend... ja, wij zullen met elkaar moeten praten over hervorming op de arbeidsmarkt. Maar hou eens op met alleen maar dat peuter aan het ontslagrecht. Want dat is niet de panacee voor alle, voor alle oplossingen. Maar ja, we zullen met elkaar moeten nadenken over nieuwe verhoudingen op de arbeidsmarkt. Ik roep ook voortdurend flex is de flex. En vast is te vast. Flex en dat is te flex. Aan... Wat, uh, wat... Nou ja, we zien dat, dat uh, mensen. Uh, dat is nou in 140 tekens zeggen waar het over gaat, of minder nog zelfs. Ja, maar dit was voor mij te kort. Was te kort, ja. ja dan hoef ik het een keer goed. Ja. Nee, maar die, met die uitspraak wil ik zeggen. Als je kijkt dat er een enorme tweedeling gaat plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Tussen mensen die muurvast zitten, althans dat, dat denken ze, want dat, dat hele ontslagrecht dat wordt aan alle kanten uitgehold. En andere mensen, ik denk maar aan mijn eigen kinderen die halverwege twintig zijn en die met lullige flexcontractjes de arbeidsmarkt opgaan. Ja. Die balans is totaal zoek. Dus we zullen met elkaar moeten nadenken over een betere balans tussen flex en vast. Ja, maar betekent dat dan straks een groot gedeelte van de werknemers eigenlijk geen werknemer is of baas over zichzelf of gewoon zelfstandig dus? Ik ben helemaal niet van de vereering van de, van de zelfstandigen uh, zonder personeel of misschien zelfs zonder pensioen. Ik vind dat wij uh, ja, juist, ja. goed moeten nadenken over uh, de relatie werkgever en werknemer. En over die ZZP'ers zeg ik altijd, er zijn twee categorieën. De ene categorie zijn de vrije vogels. Dat zijn de mensen die met een duur kunstje. Die het er beter af als ze dat voor zichzelf gaan doen. En er is een hele categorie vogelvrije. En dat zijn die mensen die een baan verloren zijn. En zich nu zeg maar, moeten verhuren voor een uurtje factuurtje aan een eigen oude werkgever. Tegen een lager tarief. En zonder enige bescherming. Ja, u en bent... daar maak ik bezwaar tegen. Ja, Want u vertegenwoordigt natuurlijk vooral die vogelvrije. Dat zijn wel de mensen die van origine natuurlijk de, de, de steun bij ons zoeken. De andere partijen die hier bij, bij VNO-NCW zich, zich organiseren. Ja, meneer Komis, kunt u wat met deze visionaire gedachten? Ja, toch wel. Omdat je, uh, wat de heer Smits zegt, is eigenlijk de instituties die we nu hebben op de arbeidsmarkt, die zijn uh, verouderd. En we moeten nadenken over hoe, ga, hoe zorgen we ervoor dat mensen, uh, als ze werkloos worden, weer zo snel mogelijk aan een baan... Precies. Uh, worden geholpen. en Daarom is het heel verstandig. Daarom vinden wij het heel verstandig dat we de, de instituties op de arbeidsmarkt, zoals het ontslagrecht en de werkloosheidswet en de AOW, uh, dat we uh, uh, moderniseren. Uh, ja, en de WW eigenlijk ook, hoe zat dat ook weer bij u? In onze uh, verkiezingsprogramma stond dat wij een combinatie doen van het versimpelen van het ontslagrecht, ja. uh, waardoor het makkelijker wordt voor werkgevers om mensen aan te nemen. Dat is nu vaak dat een dat probleem. Dat klinkt altijd een beetje raar, hè? Versoepelen van het ontslagrecht maakt het makkelijker om mensen aan te nemen. Je ziet, je ziet nu in de praktijk dat nee. Rare is het, zin. Ja, is het ook. Het, lijkt, ja. het is contra-intuïtief, maar het klopt wel. Want werkgevers zijn bang om mensen uh, uh, aan te nemen. En dan zie je dus dat er inderdaad wat de heer Smits zegt, flex is flex, vast is vast... dat er een, een, een scheiding ontstaat op de arbeidsmarkt. Mensen die beschermd worden en mensen die niet beschermd worden... die er niet meer tussen komen. Dat zijn ook de oudere werknemers die ontslagen worden... en uh, nauwelijks een kans hebben om weer, weer, weer terug in de arbeidsmarkt te komen... want ze gewoon niet worden aangenomen. Dus kan maar niemand meer beschermen? Nee, onze bescherming is niet, nou, niet geen ouderwetse bescherming... van uitkeringen en, en contracten. Onze bescherming is uh, blijven investeren in inzetbaarheid. Het leven lang leren Precies. is uh, uh, uh, employability, zoals het zo mooi. Is nee. nadenken over uh, kan ik deze baan over tien jaar nog steeds ja. doen. En die... en die discussie moeten we in Nederland gaan voeren. En deze, deze reactie van de heer Berman ja. geeft alweer aan dat het van de Arbeid weer heel erg bezig is met de discussie van twintig jaar geleden. Ja, ja, en wel... komt zo wacht, wacht even, meneer Berman nog even. En die WW, hoe zat dat met die WW? Waar was u nou voor? Wij, wij, wij vinden het verkorting van de WW duur. Want dan kom je makkelijker aan een baan. Ja, dan word je eerder geprikkeld om dat... naar nou een baan te zoeken. Maar als je nou dat is toch altijd. Er zijn heel veel mensen die, die dan boven de vijftig... zich suf uh, solliciteren worden van nou. de week ook op de rij. Radio weer zoiets. En, en die komen alleen nog sneller in de bijstand. Kunnen nog sneller hun huis openeten, zou ik maar zeggen. Uh, want die baan die is er helemaal niet voor die mensen. Nee, maar de, de banen zijn er wel. Het punt is een beetje, ze worden niet meer de mensen worden niet meer aangenomen. Ze hebben geen kans meer. Ja, maar dat uh, maakt, maakt die mensen verder niet uit. Nou, Ook al als ze niet worden aangenomen, worden ze niet aangenomen. Nee, meneer Bouman, uit al die onderzoeken, al die economische onderzoeken blijkt... als je langer dan een jaar werkloos bent... Ja. is de kans dat je weer op je oude niveau terugkomt op de arbeidsmarkt bijna nul omdat je te lang uh, buiten de arbeidsmarkt hebt gestaan en al vaardigheden uh, hebt verloren. Daarom is het zo belangrijk dat je op korte termijn mensen prikkelt uh, om weer aan het werk te gaan. Dat betekent ook dat je daar moet denken over hoe zorgen we ervoor dat werkgevers mensen weer aan gaan nemen. Ja, dus het hoe zijn doe, twee kanten. Werk, je nemen, moet je dat niet vastleggen, afspreken, afdwingen? Ja, ik kom bijvoorbeeld uh, scholingsrechten. Uh, dat werkgevers verplicht worden mensen te scholen. Bijvoorbeeld daar denken over uh, een concreet voorbeeld. Waarom zijn heel veel werkgevers huiverig om mensen in dienst te nemen? Is omdat ze bang zijn dat als zo'n oudere werknemer ziek wordt... dat ze dan uh, de, de loon moeten doorbetalen voor twee jaar lang. De wet uitbetaling loon bij ziekte is dat. Wij, wij zijn nu aan het zoeken naar oplossingen... om, om dat uh, uh, act, ja, aantrekkelijker te maken voor de werkgevers. Dat die, een, die angst om mensen aan te nemen wordt weggenomen. En daar moet je het veel meer in zoeken... Dan in het vast blijven houden aan de oude rechten. Want uh, dat, dat werkt niet, dat zien we. Dat hebben we nu. Uh, uh, als je eenmaal ontslagen bent ja. over de 55 is de kans heel klein dat je weer aan het werk komt. Ja, gaan we even naar de afdeling Oude Rechten. Meneer Berman. <laughs> Ik geloof dat het al jaren beleid van de PvdA is geweest... om mensen te stimuleren van werk naar werk, scholing. Dat is eindeloos PvdA-programma. Het is goed dat D66 dat over heeft genomen. <lacht> Ik vind, je, maar vervolgens de rechten van werknemers aantasten... en ze steeds meer de risico's laten ondergaan van de Europese economie... en steeds minder ook de bescherming ervan de garanties ervan... dat leidt er ook wel toe dat mensen minder gaan uitgeven. Mens, minder, mensen, mensen minder durven te investeren in hun toekomst. Dat is niet goed voor de economie. Behalve dat het onaangenaam is om die rechten niet te hebben en om in risico's te zitten ah, waar je niet om gevraagd hebt. Ah, ik vind dat, dat is een blinde vlek van deze 66 in de Europese samenwerking. De vrije markt, de vrije markt, de vrije markt en iedereen vrij. Ja, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als mensen alleen de risico's voelen, Precies. dan laten ze die Europese samenwerking nee, nee, nee. los en dan willen ze die niet meer. En dat is, een, ziet... dat is een probleem voor deze 66 ja. in de EU, vind ik. Nee, maar je, is, je ziet in, in, in deze, de, de, de ja, deze tijd, als het gaat over de, ook de positie van de werknemer, meer en meer worden risico's bij de werknemer zelf neergelegd. Die verschuiven van de werkgever naar de werknemer. Dat zie je in het pensioenakkoord voor een deel. Dat zie je ook in de hele discussie rond het ontslagrecht. En de ja, veriering precies. van de ZZP'er, noem maar op. Wij moeten uitkijken dat we niet toestaan dat die risico's eenzijdig bij de werknemer worden... Dan heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de werkgever en de werknemer. Als ik dan even doorga op wat meneer Koolmees zegt... een van de, de, uh, de speerpunten van het CNV is... om in het kader van die hervorming van de arbeidsmarkt... Denk, waarom hangen mensen zo aan het ontslagrecht aan die WW? Omdat ze het dood zijn dat ze met een zakje geld en een uitkering... zonder perspectief thuis op de bank zitten. Juist. Als je nou zorgt dat die angst verdwijnt... Het, het, het sleutelwoord voor, voor de arbeidsmarkt in de komende tijd... is mobiliteit en ook flexibiliteit. Op zich is dat geen probleem. Alleen moet je dan zorgen dat mensen wel zicht hebben op continuïteit... om een boterham te kunnen verdienen. Als je dat regelt en dat je dus trajecten maakt... waarin de werkgever ook een verantwoordelijk heeft... om iemand uh, van werk naar werk te begeleiden... en gezamenlijk die verantwoordelijkheid pakt... om die, die, die, dat in-between jobs de tussen twee banen zo kort mogelijk te houden... dan verdwijnt ook de druk op het ontslagrecht en die WW. Precies. Dus wij zeggen... Ja. Pak nou niet alleen het ontslagrecht, maar pak nou dat hele scala van mogelijkheden... waarbij je investeert in die mobiliteit mm. van mensen... waardoor die angst om uiteindelijk zonder perspectief thuis op de bank te zitten... veel minder of wordt of verdwijnt. Ja. Daar kunnen we het dan toch gewoon eens over zijn? Is dat, is, is dat meneer Koolmees niet een, een, een voorstel van, van uh, Jaap Smit van het CNV... waarbij je zegt als er straks in het... De katshuis gesproken wordt over verdergaande bezuinigingen vanwege het uh, begrotingstekort, wat uh, vrij hoog is. En de werkloosheid die toeneemt, dat je dat centraal moet afspreken. Want anders komt er niks van terecht. En anders krijg je de vakbeweging ook niet mee. Nee, dat die hervormingen uh, nu eindelijk een keer moeten gebeuren, daar ben ik het helemaal eens met de heer Smit. En ook uh, wat ik net ook zeg. Het gaat inderdaad niet om. Om het, het blijven bieden van schijnzekerheden. Omdat het is het namelijk, als je de oude instituties overeind houdt, de oude ontslagrecht en WW-discussies, dat zijn schijnzekerheden, omdat die mensen geen perspectief meer hebben. Dus de hmm. discussie zou moeten gaan over perspectief. En dat betekent ook dat je na moet denken over waar gaan we heen in de toekomst. En als uh, de onderhandelaars in het katshuis hier een grote stap op kunnen nemen. Echt het moderniseren van de arbeidsmarkt. Hmm. Dan hebben we echt een wereld gewonnen. Want vergis je ver, ver, ver, niet, hè, vanaf 2015 gaat de arbeidsmarkt echt krapper worden door de vergrijzing. Ja. Uh, alleen al in deze kabinetsperiode gaan er ruim 400.000 mensen met pensioen en uh, in de toekomst zal de vraag zijn, hebben we genoeg leraren voor de klas? Hebben we genoeg mensen voor de gezondheidszorg? Hebben we genoeg mensen uh, in Nederland om al die, die taken te blijven doen? En dan heb je echt een arbeidsmarkt nodig. En uh, de sociale zekerheid, die stimuleert om te gaan werken. En die perspectief biedt aan mensen, ook om langer door te werken. Ja, Jaap Smit, het nieuws van de afgelopen dagen. En maandag zal de Nederlandse Bank daar veel uh, duidelijker nog over zijn, is dat uh, pensioenuitkeringen... ook nog van mensen die bij u lid zijn, uh, fors omlaag zullen gaan. Dat zal verschillen per fonds, maar ze gaan omlaag. Schrikt u daarvan? En, uh, of la uh, laat u dit gewoon als een, als een feit, of moet u dat als een feit voorbij laten gaan? Nee, daar schrik ik natuurlijk van. En dat brengt ons midden in het hart van de discussie... rond het uh, hele pensioenakkoord, waar het gaat om de solidariteit tussen generaties. Dat ja, ja. is natuurlijk... Uh... Ja, maar kunt u zich voorstellen dat bij de uh, pensioendeelnemers wordt gedacht... hé, hey, maar die vakbeweging die heeft toch ook in die besturen gezeten? Die heeft ja. toch ook toezicht gehouden op hoe die beleggingen verliepen? En dat, uh, dat hadden ze toch misschien wel wat eerder in de gaten kunnen houden? Is dat een voorstelbare ja, vraag? Is, vraag? Nou ja, nou, dat is zover heb ik niet gaan. Het is uh, een, een logische vraag. Maar die hele uh, pensioen uh, Crisis, om het maar zo te zeggen. Of, of kwestie, is niet uh, te danken aan uh, een jarenlang verkeerd beleggingsbeleid of wat dan ook. Dat heeft ook gewoon op te maken met een hele lage rentestand. Uh, met uh, uh, minder opbrengst inderdaad, op de kapitaalmarkt. Ja, dat is een gegeven waar, uh, waar we op dit moment tegenaan lopen. Ja, maar ook uh, die, die vakbonden die ja. zitten in al die pensioenfondsen. Ja. Ja. En die pensioenfondsen onderling verschillen ook nog allemaal. Er zijn er waar het goed mee gaat en er zijn er waar het heel slecht ja, het mee, mee gaat. Het heeft onder andere dus... te maken met de opbouw van je bestand. Als je een pensioenfonds hebt met allemaal oudere... Uh, mensen die dus veel uh, uh, rechten trekken uit dat fonds. Ja, dan ben je eerder aan de beurt, om het maar zo te zeggen... dan wanneer je een pensioenfonds beheert... dat voornamelijk bestaat uit jonge mensen... waar nog, een hele, waar nog weinig mensen hun pensioen uithalen. Nee. Dus daar komen die verschillen ook door. Dus het is, uh, uh, ook dat is niet in 140 tekens uit te leggen. Dat is gewoon een complex, uh, complexe zaak die van fonds tot fonds afhangt. Het is wel een groot drama, feitelijk, voor mensen. Want zo hoog zijn die pensioenen, die bedrijfspensioenen... die mensen hebben, ook niet, meneer Koolmees. Nee, zeker niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de metaalsector... Uh, de pensioenfonds van de, de, de met metaalsector... staat echt zwaar onder water. Hij heeft een dekkingsgraad van uh, in de 80 procent je eigenlijk 105% nodig hebt. En dan zie je ook dat in die sector... mensen worden geconfronteerd met een korting van 7%. Ja, en ja. vandaar ook dat, dat wij in de discussie over de, de AOW-leeftijd... en de pensioendiscussie hebben gezegd... als je eerder begint met het verhogen van de pensioenleeftijd... Kun je daar, is dat ook een oplossing voor Die dekkingstekorten in die pensioenfondsen. Ja, is, is, is daar eigenlijk meneer Smit met de vakbeweging over te praten? Er ligt zo'n akkoord. Openbreken is wel eens gezegd, is heel tricky. Maar hoe dan ook, er is een nieuwere nieuwe situatie, namelijk het is economisch nog slechter dan we dachten. En de cijfers zullen dat aan het eind van de maand van het Centraal Planbureau wel uh, waarschijnlijk laten zien. Nu bent je eigenlijk bereid. Om, om met verdergaandere maatregelen en het vervoegen van die pensioen... Uh, of het vervoegen van het verhogen van die leeftijd... daarmee akkoord te gaan zoals wat Koolmees voorstelt. Het eerste wat ik wil zeggen is dat we uh, even zuinig moeten zijn... op een met veel moeite en inspanning uh, tot stand gebracht akkoord. Oké, okay, maar de feiten en, uh, zijn uh, dramatisch waarschijnlijk dus? Ja, ik ga op die discussie niet vooruitlopen. Um, dan ga ik echt het antwoord hanteren. We moeten eerst zien hoe ernstig de zaak wordt... ook op basis van de cijfers met betrekking tot de economie zelf. Ja, maar de cijfers die nu op tafel liggen... Ja. die tonen hogere werkloosheid en een groter uh, tekort... en een, uh, de hete adem van Brussel in de nek van het kabinet. En het kabinet vindt dat je je aan de regels van Brussel... moet houden, dus het ziet er niet rooskleurig uit. Nee, we zitten, zoals de Amerikanen zeggen, in een situation, noem ik het altijd. Dus er moet wat gebeuren. Ja, maar waartoe maar, we, hier... bent u bereid tot iets meer... Ik ben bereid om na te denken over elke maatregel. Ja, die dat maar dat solidarie... zijn we allemaal, maar het gaat nadenken doet iedereen, maar het ja. gaat om doen. Nee, ik, ik ga nu niet zeggen dat, uh, dat, dat, dat we dat akkoord moeten openbreken. Ik zeg in het licht van alles wat op ons afkomt, zullen wij bereid moeten zijn om een aantal keuzes te maken... die niet ten koste gaan van de, de, de meest zwakke in de samenleving. Die de grootste mate van solidariteit mm. op, oplossen. En uh, dan zullen we zien wat eruit komt. Maar ik ga daar nu geen antwoord op geven. Ja, vreest u die discussie die in het oh, weken? Dit onderwerp komt absoluut op tafel. Ja, Nou ja, dan zal er toch op een keer uh, gebeld worden. Ja. Zegt Smit, heb je zin om... Uh... Dan ga ik daar eerst eens met mijn eigen uh, mensen nou ja. over nadenken. Maar goed, kijken. u zegt niet net. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest in wat ik gezegd heb. Ja, nou niet net. Dus niet nee. Want u bent niet van de tegenbond. Ik ben van het zoeken naar oplossingen. Precies. Nou, dus er valt met u over te praten. Um, nou, de handtekening moet nog even gezet dat worden. Dat heb ik niet gezegd. <laughs> ik heb dat niet gezegd. Ik zie de kop nee. in de krant al. Ja. Nee, ik ben dus nu tegen nou, morrelen aan het pensioenakkoord. Nu tegen. En morgen weer een andere dag. Nou, ik blijf toch volhouden. Meneer Berman, <laughs> aanstaande maandag wordt er door de ministers van Financiën... in Brussel gesproken over Griekenland. Er Zijn er wel eens momenten dat hij denkt... daar kun je de Grieken toch eigenlijk niet aan doen? Die hebben een veel lager minimumloon dan wij in Nederland kennen. En er gaat nog 22 procent af. En sommige mensen die springen uit wanhopend drama uit, zou maar zeggen. Nou, dat zou ik maar zeggen, de foto's hebben we in de krant gezien. Maar die mevrouw is uiteindelijk niet gesprongen. <kwijnt> nee. Maar de wanhoop ze... is enorm. En de Grieken zijn, zijn werkelijk, worden behandeld op een manier die werkelijk geen enkel volk toewenst. Ik vind de achterloosheid, de, de kilheid waarmee een Jan Kees de Jager vrolijk uitroept dat de Grieken nog niet genoeg doen... Er moet toch nog eens naar Griekenland gaan en door de straten lopen. En eens kijken hoeveel winkels er dicht zijn. En eens kijken hoeveel kinderen honger hebben op de scholen in Athene... waar de gemeentebestuur nu voor gaat zorgen. het ja, dus zijn zulke vraag... dramatische situaties dat ik vind dat wat hier gebeurt... is een asociaal beleid tegenover Griekenland. Dat gaat zo niet. Men en gaat wat, er wat eraan ontbreekt... Kijk, natuurlijk moeten de Grieken orde op zaken stellen. Natuurlijk moeten ze dat. Maar op deze manier gaat het duidelijk niet. Het land gaat kapot. Ja, maar de minister De Jager, we hebben het net al even aangestipt... die gaat maandag zeggen, nou, ik, uh, ik, ik vertrouw die Grieken toch niet... en ze moeten nog meer uh, handtekeningen hier overhandigen in Brussel. Het is enorm moeilijk, de, de Griekse... Uh... Elites hebben absoluut geen zin om zelf bij te dragen. Ze wentelen alles af op de werknemers, op de ambtenaren en zo. En dat is dramatisch wat daar gebeurt. En natuurlijk moet daar harde druk op zitten op die elites en op de regering. Dat is heel duidelijk. Maar wat er tegelijkertijd moet gebeuren... dat is investeren in Zuid-Europa. En dat kan met de Europese Investeringsbank. Daar kun je op de private markten kun je geld losmaken. Om te investeren in duurzame energie in Griekenland. Om te investeren in jongeren, tegen de jongerenwerkloosheid in Spanje. Ga zo maar door. Ik vind dat er een Europees Werkgelegenheidspact... moet komen, zoals we al dat en stabiliteitspact hebben. En een werkgelegenheidspact dat betekent, laat de lidstaten allemaal hun lijstje maken, waar kunnen we in investeren in onze werkgelegenheid? Mm. En het hoeft niet allemaal publiek geld te zijn, absoluut niet. En investeren betekent één hervormen, daar hebben we het net over gehad, en twee werken wel degelijk investeren. Ja. Privaat geld bijvoorbeeld in het duurzaam maken in Nederland, duurzaam maken mm. van de sociale woningbouw. Dat is werkgelegenheid, dat is CO2 uitsparen, en dat is koopkrachtbehoud voor mensen die minder energielasten te betalen ja, hebben. Nog even die simpele vragen op tafel gelegd, uh, in de hoop uh, een simpel antwoord te krijgen. Vindt u dat uh, die regeringen in Brussel, de ministers van Financiën... en dus ook Nederland in het bijzonder, te ver gaat met het aanpakken van Griekenland? Ja, want ik vind dat dit verhaal niet genoeg begeleid wordt... met investeringen in de toekomst voor die mensen. Ze worden alleen maar wanhopig gemaakt, ze hebben geen enkel uitzicht. Uh, meneer Koolmees, uh, de Nederlandse regering gaat veel nou, veel zei hij niet. Dat gooi ik er zelf achter. Dat neem ik terug. Gaat te ver met die maatregelen eh, richting Griekenland. Kunt u zich daar iets bij voorstellen als u naar Griekenland kijkt... en wat u daar leest, hoe de gewone burger daar onder leidt? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Eh, dus, vindt u? Nee, tegelijkertijd, ik wil er iets bij zeggen. Ja. Tegelijkertijd is het zo dat Griekenland nog steeds... en we zijn nu twee jaar verder... en eh, ondertussen 110 miljard aan bilaterale leningen verder... Nog steeds is het tekort op de overheidsfinanciën daar gigantisch. Uh, uh, en nog steeds zie je dat er te weinig uh, afspraken die zijn gemaakt in het verleden. Uh, worden nagekomen. Even, ik moet even iets bijzeggen. In één jaar tijd heeft de Griekse overheid... Uh, 5% van de economie, 5% van de BBP aan bezuinigingen uh, doorgevoerd. Dat is, als je het om zou rekenen naar Nederland... is dat 30 miljard in één jaar tijd. We hebben nu in Nederland een discussie... over, over misschien 6 of 7 miljard... Uh, in het katshuis straks. Dat zijn wel de verhoudingen. Dus, dus inderdaad, de, de pijn die de Grieken hebben genomen... Uh, is gigantisch. Tegelijkertijd is het ook zo dat de, de, de, de overheidsschuld in Griekenland... Uh, richting de 160 gaat. En uh, er is jarenlang te weinig gedaan om die economie te hervormen. En om de verdienkracht ja. van de economie in Griekenland te stimuleren. Dus ik vind dat je twee dingen moet doen. Ja, je moet harde afspraken maken met Grieken over... Uh, breng nou die begroting op orde. En dat kan ook uh, met privatiseringen. Met uh, uh, alle uitgaven bijvoorbeeld aan, milit aan defensie. Ze geven ja. 5 van de bbp uit aan defensie. Ja. Dus dat kan. En daarnaast moet je perspectief... Bieden door de economie te hervormen en daar ook te helpen. Met investeringen. Ja, ja. Maar de, de, de, de huiskamervraag is toch: uh, vindt u dat die Europese ministers van Financiën of Europese regeringen te ver gaan? Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat uh, uh, de druk moet heel groot moet blijven. Juist ook omdat de Griekse uh, politieke, politieke elite, de drie grote partijen die nu de regering uh, uh, vormen, al anderhalf jaar bezig zijn met elkaar uit de kast te, te vechten. Mm -hmm. En elkaar uh, in, uh, in houtgreep te houden. En dat is, dat, daar moet je niet voor, voor zwichten, zal ik maar nee, zeggen. Ja. Tot, maar, tot, tot, ja. maar het beeld het, het moet wel zijn van tweeën. Ja. Als je nu aan de afspraken houdt en nu levert... moet je ook geld beschikbaar stellen aan de Grieken om te kunnen groeien. En daar ben ik met de heer Berman eens. Ja. Meneer Berman, tot slot nog even in de laatste 2,5 minuut. Um, als u vindt dat uh, die ministers van Financiën... dus ook uh, de minister van Financiën van ons de jaren te ver gaat... dan zou uw partij in de Tweede Kamer in Nederland... als dat eenmaal voorlegt, dat voorstel, uh, tegen moeten stemmen. Ja, maar dat is de catch-22 van de PvdA in de Tweede Kamer. Dat, dat zullen ze... zij niet doen, bedoel ik <laughs> Nee, je zit in een ja. afgrijzelijk dilemma. Want ja, dat is, een... is nou het probleem ja. waarmee je begonnen, hè? Ja, ja, ja ik. precies, ja. Dat is namelijk dat je deze maatregelen op zichzelf... vindt je te ver gaan, er maar... moet wel wat gebeuren. Ja. En ik denk dat D66 precies datzelfde dilemma heeft. Ja. En als je dus je steun onthoudt dan creëer je nog meer onzekerheid op de financiële markten... over de Europese Unie enzovoort. Daar wordt het in Europa niet beter op. En als je er wel aan meedoet, wordt het er in Griekenland niet beter op. Ik zou ander beleid willen. Ik zou erg graag op verkiezingen ja. zien om een andere meerderheid te krijgen. Ja. Oké, okay, meneer Smit, uh, het dilemma, daar staat u ook voor uh, binnen de vakbeweging. Uh, blijft de vakbeweging wel bestaan, vraag ik me soms wel eens af... Dat ik al die discussies... Dat geldt voor de publieke omroep ook. en geldt ja, dat voor is waar. Stellingen We over. zitten allemaal uh, ja. in de verdomhoek. Ja, is jammer. <laughs> ik wou graag positief uh, eindigen. Uh, maar ja, het leven is een dilemma. Dat is toch ongeveer uh, de keuzes. Met name is de conclusie, meneer Berman. Het is niet anders, denk ik. Oh, ik vind het leven wel mooier dan een dilemma, hoor. Ja, oké. Okay. Nou, dat wel. Maar wat u in, in uw partij afspeelt, dat is toch zo wel goed samengevat. Ah, denk aan die titel van Remco Kampers, het leven is verrukkelijk. <laughs> Oké, okay, gelukkig. Het was even trekken en duwen... maar we zijn toch uiteindelijk in de laatste minuut positief uh, geëindigd. Jaap Smit, Thijs Berman, Wouter Koolmees, hartelijk dank. Ja, Daarmee eindigt uh, deze uitzending. Wilt u meer weten, dan kunt u dat vinden op de website van troskamerbreed.nl. En dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Redactie. Lisbeth Weterman, Liekie Braam en Bart Smulders, techniek Rolf Schreuder. Zometeen de NOS met mogelijk meer nieuws over Prins Friso En ook WK-schaatsen in Moskou, want ook dat gaat gewoon door. Troskamer breed, volgende week weer, op 25 februari. Tot dan, dag. Samen thuis, samen trots. Wiet, wiet, nederwiet. Nederwiet. Beroemd, berucht, geliefd, gedoofd. Jarenlang was Nederland het coffeeshop van Halla in cannabis-schuw Europa, maar nu niet meer. Buurland België is verbijsterd en ondergaat inmiddels het overloop-effect.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 Dit is Radio 1.